Audubilleh, mijn en regime, hem en de we naar hem en zijn we naar hem en zijn we naar en zijn we en zijn we en zijn we en zijn we en zijn we en we en zijn we en zijn we en zijn we en en zijn en en en en Letters die als medicatie werken voor de harten. Het is jouw vergeven. Het is een zin waar velen naar snakken. Het is jouw vergeven. Het is een schat die voor velen nog verborgen was. Het is jouw vergeven. Het is een cadeau. Een kostbaar cadeau. Wat velen wensen maar weinig weggeven. We zullen het de komende minuten dan ook veelvuldiger halen omdat we dit zinnetje o oh, zo weinig horen en o oh, zo naar snakken om het te horen. Dus we zullen het veelvuldig herhalen... zodat je dit woordje, dit zinnetje... het is jou vergeven, gaat voelen, gaat horen. En misschien gaat het jou aanzetten om het te gebruiken. Hoop jij ook om deze woorden te horen, geliefde broeders en zusters? Hoop jij ook deze woorden te horen, te voelen en te merken? Als jij iemand bent die spijt heeft... Van het feit dat hij ooit zijn tong heeft gebruikt over een bepaalde broeder of over een bepaalde zuster. En heb je daar daadwerkelijk spijt van? Als jij iemand bent die ooit iets geleend heeft wat hij niet terug heeft gebracht. Misschien een tijd geleden al of tot, kort, tot voor kort. Als jij iemand bent die iets gezien heeft bij een ander en hij hem of haar dat niet gunde... Als jij iemand bent die iemand in de steek heeft gelaten... die hem hard nodig had. Die hem hart nodig had. Heb jij iemand, iemands advies naast je neergelegd... terwijl je weet en wist dat hij of zij gelijk had? Heb jij de moed niet kunnen verzamelen... om hem of haar om vergeving te vragen? Snak je er dan niet? En hoop je eigenlijk dus stiekem niet... Dat deze persoon jou ooit eens tegen zou komen en uit het niet zou zeggen, mag ik je heel even spreken. En jij op hem af zal stappen en hij of zij zal zeggen, het is je vergeven. Snak jij niet naar dat moment dat jij eigenlijk, waar jij de moed niet voor hebt, kunnen we in, verzaam, be, bij elkaar kunnen verzamelen. Dat er een moment gaat komen dat een broeder of zuster die jij onrecht hebt aangedaan, die, waarvan jij weet dat jij fout was, waarvan jij weet dat jij fout was. En dat jij tot nu toe niet de mogelijkheid vanuit schaamte... of vanuit welke positie dan ook je nooit de moeite hebt kunnen nemen... of durven te nemen om, om vergeving te vragen. Wens jij niet? Wens jij niet dat deze persoon tegenover jou staat en zegt... het is jou vergeven? Of hoop jij niet dat deze persoon misschien jou achter je rug al zegt... Het is haar en het is hem vergeven. Als dat zo is. Als dat zo is, geliefde broeder en geliefde zuster. Dat jij dat daadwerkelijk wens. En dat jij hoopt op dat moment of dat dat ooit is gebeurd door iemand. Achter jouw rug of dat iemand jou dat... Dat jij tegen iemand aan zult lopen die deze woorden zal uitspreken. Waarom ben jij dan niet zelf bereid om te vergeven? Waarom... Ben jij dan niet zelf bereid om te vergeven? Waarom ben jij dan degene die constant terugkijkt? Oh, het was toen ja, maar toen had zij dit gedaan. En toen keek zij me zo aan, maar zij heeft tegen hem dit gezegd. Of tegen haar dit gezegd. Hij, die heeft mij toen dit gedaan. Oh, een paar jaar geleden liep hij zo. Een paar jaar geleden, een paar maanden geleden deed hij zo. Heeft hij dit. En jij constant alleen maar terug bent het kijken, terwijl alles in het leven vooruit is in het gaan. Ben jij constant terug in het gaan. Alles loopt vooruit, jij loopt vooruit, de auto gaat vooruit, de trein gaat vooruit, de dieren, de... alles gaat vooruit. En jij bent de enige die op dit moment dan steeds achteruit bent in het gaan. Ben jij niet bereid om eens vooruit te kijken en inderdaad dat wat achter is, achter je te laten met één zin... Het is jou vergeven vanuit het diepste van je hart. Neem, wees dan, wees dan onder degenen die hun hart en hersenen dagelijks. Wees dan onder degenen die hun hart en hersenen dagelijks schoonmaken, reinigen met dit woordje: Het is je vergeven. Het hart dat gevuld is met constant. Wroch tegenover die, haat tegenover die, iets wat hij zich heeft afgespeeld met die, bepaalde gevoelens, foute gevoelens tegenover de ander, enzovoort. Dat hart, dat is maar een kleine ruimte en als jij dit vult met een en al van dit soort zaken, hoe wil je dat dan dat er ruimte overblijft voor liefde en voor houden van en voor Allah en voor nuttige zaken waar het eigenlijk voor de zou dienen te kloppen. Als jij dit hart constant daarmee vult, sterker nog, die hersenen van jou, het hoofd van jou, constant vult met die zorgen, met die ene, met dat ene conflict met die, met die ene actie van die, dat ene gedoe in het verleden, dat een, die ene uh, de blik van de ander, dat ene woord van die, hoe wil je dat deze, dat dit hoofd nuttig kennis opdoet, of met, zich met nuttige zaken bezighoudt en vult, je hebt het immers al gevuld met allerlei onnozele zaken en je zult het dan moeten schoonmaken en moeten leegmaken om daar die ruimte die daar vrijkomt, nuttig daarin te besteden. Geliefde broeders en zusters, wees daarom onder degenen die zeggen, het is jouw vergeven als jij wens. Ooit datzelfde zinnetje te horen van een ander. Of als jij wenst dat er iemand dat achter jouw rug zal uitspreken over jou. Wees bereid te vergeven. Blijf niet vastkleven aan het verleden. Verband de negatieve gedachten en gevoelens uit je leven. En zeg oprecht, het is jouw vergeven. Het is je vergeven. Met het uitspreken van deze zin. Met het uitspreken van deze zin maak jij je geliefd. Bij de Bij, de, bij wie? Bij de, persoon, bij de persoon die jij eigenlijk vergeeft, moet je eens voorstellen dat jij iemand onrecht hebt aangedaan. Dat jij inderdaad de oorzaak was dat twee vriendinnen uit elkaar zijn gegaan, o oh zuster. Dat jij, o oh broeder, de oorzaak was van het feit dat er mensen misschien niet eens meer naar de moskee komen. Of naar totaal van de weg zijn afgeweken. Dat jij misschien de oorzaak was van familieproblemen. En misschien het probleem tussen man en vrouw en noem maar op. Wanneer jij, wanneer deze persoon die jij onrecht hebt aangedaan tegen jou zegt, het is jou vergeven. Ga je niet van dan van deze persoon houden die wat bereid was, terwijl jij hem onrecht aandeed, dat die toch bereid was om jou te vergeven. Deze persoon die gaat jou raken en misschien ga je zelf zo van hem houden. Maar wat? Als jij met het uitspreken van deze zin. niet jouzelf alleen maar geliefd maakt bij deze persoon. maar niet alleen maar bij, deze, bij dit schepsel. maar bij de schepper van alle schepselen. Bij de Heer der werelden. Want hij vertelt ons namelijk wat er voor jou klaarstaat. De profeet sallallahu alaihi wa vertelt ons in een du'a die hij altijd deed. waarin hij zegt: Allahumma innaka ik nak hem afwa o Allah. Ja Allah. U bent de vergevingsgezinde. Je U houdt van vergeving, van mensen die vergeven. Vergeef ons daarom, ja Allah. Een eigenschap die ook tot Allah azawajal behoort. Een nobele eigenschap die jij dat dus ook tot jou tot een van jouw eigenschappen zou kunnen maken. Met deze eigenschap, geliefde broeder en geliefde zuster, wacht namelijk... De, de vredenheid van jouw Heer op jou. De liefde van jouw Heer op jou. En wacht de vergeving van jouw Heer op jou. En wacht het paradijs op jou. Want hij vertelt ons in de Koran namelijk de volgende woorden. Namelijk als jij je wil haasten naar het paradijs. Luister, open je hart, open de oren en luister mee. Want dit zijn dan de woorden voor jou. Wanneer jij je haast naar het paradijs en bereid bent daar iets voor te doen. En wat wil, moet je daarvoor doen? Dat krijg je van Allah azza zo te horen. Want hij is het ons vertelt bij de oude billah Wanneer en naar Samawat naar wat? Naar de vergeving van jullie Heer. En haast je dan ook met deze vergeving naar het paradijs. Zo breed als de hemelen en de aarde. lil lilmuttaqeen. Het is klaargemaakt voor de godsvrezende, Maar Allah, vertel ons dan, wie zijn deze godsvrezende? Wat zijn die eigenschappen? Waaraan, wat zijn de kenmerken? Hoe kunnen we ze herkennen? En een van de eigenschappen, dat kun jij aan voldoen, geliefde broeder en geliefde zuster. Want Allah vervolgt ons en legt ons dan ook uit wie deze mensen zijn die zich kunnen haasten naar het paradijs, haasten naar de vergeving. En dan behoren we tot de één. want dan zijn het namelijk dit soort mensen na die namelijk het vol, die voldoen aan de volgende eigenschappen. Ja, Allah, vertel ons. Ja, het zijn mensen. Degene die uitgeven in moeilijke, in benauwd, dus wanneer ze het krap hebben en wanneer ze het breed hebben. Zitten ze krap? En komt iemand vragen voor de bouw van een moskee? Komt iemand vragen voor een inzameling voor een zieke persoon? Komt iemand vragen voor een weeskind? Hoort hij ergens anders dat zijn broeders of zusters hem nodig hebben? Dan geeft hij ook al zit die krap. En dan geeft hij datgene waartoe die in staat is. Hoort hij over een inzameling voor een duwen voor het uitnodigen van de weg van Allah? Hij, hij zorgt er wel voor dat hij geeft. Fisara wa dara. In goede tijden, wanneer hij het breed heeft... Wanneer die een leuke inkomen heeft, wanneer die geld over heeft. Is hij ook wederom degene die dan ook uitgeeft op al, die, op al die wegen. Maar, is dit het enige? Nee. Allah Azza wa Jal begint met deze groep: <tieden> de de Alladhina de يلفقون En dan: Wal al الغيض. Die hun woede in bedwang kunnen houden. En dan, je ja Allah, wie nog meer? Wallah! En degene die bereid zijn om anderen te vergeven. De mensen te vergeven. Wallahu yahibu al En Allah Azza van, wa houdt van de weldoeners. Houdt van de mensen die dit doen, die bereid zijn. Inderdaad, om te geven op de weg van Allah. In moeilijke en goede tijden. Die bereid zijn om hun woede in te houden, ook al wordt hun onrecht aangedaan, en weten we dat zij inderdaad in hun recht staan, maar dan toch zichzelf inhouden en zeggen: Het is jou vergeven. Deze mensen, die, dat zijn de mensen die Allah is omschrijft als de muttaqeen, die zich haasten naar het paradijs en naar de vergeving van Allah is En jij, jij, geliefde broeder en geliefde zuster, kunt dus behoren tot deze groep. Geliefde broeder en zuster, met het uitspreken van deze zin... ...met het uitspreken van deze zin kan het zijn dat jij, zoals ons verteld wordt... ...dat er op de dag des oordeels, op die ene dag inderdaad... ...dat jij daar tegenover jouw Heer komt te staan en in ieder tegenover zijn heer komt te staan... om dan verantwoording af te moeten leggen... voor elke kleine en grote daad. Voor elke seconde, elke duizendste van een seconde... elke blik, elk woord, elke actie, elke stap. Alles zul jij moeten verantwoorden. En alles staat dan vermeld in een boek... dat jij dan in je rechter- of in je linkerhand uitgereikt krijgt. En dat daar die grote menigte zal staan... In een dag die langer duurt dan 50.000 jaar. En alleen maar aan het wachten. En dat al een bestraffing. En dat al een marteling op zich is. Want jij bent aan het wachten op, dat een, op die ene uitspraak. Die uitspraak die jou op eindbestemming A of eindbestemming B terecht zal doen komen. En in ieder, jou in de steek laat. Jouw vader, jouw moeder en alles. Je afstand van jou neemt. Jouw kind, jouw beste vriend en beste vriendin. Jean-vrouw, partner, alles neemt afstand van jou. En jij dan staat te wachten op die ene uitspraak. En dan Allah azawajal. Allah azawajal van boven zijn troon dan roept... Waar, waar zijn de mensen die in de dunia elkaar deden vergeven omwille van mij? Allah azawajal roept dan op dat moment... Waar zijn de mensen die bereid waren in het wereldse leven om elkaar om elkaar te vergeven omwille van mij, van hem dus, van Allah, waar zijn ze? En dan in die menigte, in die grote menigte... Van Adam a.s. tot aan de laatste persoon die op deze aarde heeft rondgelopen. Die dan verzameld staan. Dan kan het zijn dat jij ergens uit die menigte wordt gepikt. En dan naar voren wordt begeleid tussen de mensen en daar de rijen voor jou gaan uit elkaar gaan. Omdat jij naar voren bent geroepen door wie? Door de Heer der werelden, de Koning der Koningen. Jij moet je melden en je begint je dan ook af te vragen. Wat is er met deze groep? Wat is er met deze groep dat Allah ze uitpikt, selecteert uit deze groep? menigte en zegt: Waar zijn de mensen die ik, die omwille van mij, elkaar deden vergeven in het wereldse leven? En dan een groepje van die, die kant komt, één daaruit wordt gepikt en naar voren wordt begeleid. De rijen hier zich openen en dan naar voren worden ge, ge, ge, begeleid. En dan uiteindelijk uit die grote menigte maar een kleine selectieve groepje voor de troon van de koning der koningen zullen staan. Grote menigte. Met een groepje dat geselecteerd is. Maar, en iedereen vraagt zich af: wat is er met hen? Waarom worden ze naar voren begeleid? Wat gaat er met hen gebeuren? Wat gaat er met hen gebeuren? Waarom heeft Allah azawajal, ze uit, uit, eruit gehaald? En dan staat dit groepje, en kun jij behoren tot één van deze geliefde broeders en zusters? Waar, die, waar Allah azawajal, namelijk dan tegen zal zeggen: waar Allah azawajal, dan tegen zal zeggen. Jullie waren bereid in de dunia omwille van mij, om jullie broeders en zusters te vergeven. En vandaag is de Heer der werelden die jullie alles doet vergeven, ga naar het paradijs. Subhanallah. In zin dat het oprecht uit je hart zou komen. Die jij zou uitspreken vanuit je hart. Iemand die jou onrecht heeft aangedaan. Iemand die over jou heeft gespraat. Iemand die misschien de oorzaak was van jouw scheiding, van jouw relatie, van, jou, van, van het feit dat jij niet meer naar een bepaalde moskee kwam. Iemand die misschien zelfs je bezit heeft afgepakt. Iemand die daadwerkelijk zijn tong en alles heeft gebruikt tegen jou en misschien jou in de problemen heeft gebracht. Iemand die jouw bezit heeft afgepakt. Iemand die van alles. En jij was bereid om met één zinnetje het paradijs te kopen... en te behoren tot die groep die geselecteerd zullen worden op die dag... en daar wordt tegen, tegen wordt gezegd... het is jullie vergeven. Geliefde broeder en zuster... geliefde broeder en zuster... ook wordt ons verteld... dat jij namelijk kunt op die dag... dat, er, dat jij... samen met degene... die on, jouw onrecht heeft aangedaan... bij Allah en Zawajal terecht zullen komen... En dat jij, geliefde zuster, samen met die ene zuster die jou onrecht heeft aangedaan, tegenover de Heer komt te staan. En jij je beklag doet bij jouw Heer over het onrecht wat zij jou heeft aangedaan, of dat onrecht wat hij jou heeft aangedaan. Waarna je de vraag voorgesteld krijgt, wat stel je voor, wat wil je? En dan geef jij aan, ik wil, ik wil van zijn of van haar hassen uit, want ik heb. Dat is het enige waar ik me zorgen om maak. Namelijk die ene hasana die jij zelfs van je vader of van je moeder vraagt. En deze het zullen weigeren. Niemand zal je dan op dat moment helpen. Dus waar jij naar snakt zijn hasanah. En het eerste wat jij zult vragen. Ja Allah, geef me dan maar van haar hasanah. Voor, voor dat onrecht wat zij me heeft aangedaan. Ja Allah, geef mij van de hasanah. Van de onrecht die hij me heeft aangedaan. In de dunia. Wana. De persoon die jou een nergens heeft aangedaan zal antwoorden, maar Allah, ik ben al verloren, mijn hasanat zijn opgeraakt. Misschien was het een persoon die inderdaad in zijn hele leven constant bezig was met mensen uit elkaar te halen, moskeeën uit elkaar te halen, stichtingen uit elkaar te halen, gezinnen uit elkaar te halen, partners uit elkaar te halen. En daarom, daar terechtkomt en ziet dat de Hassanah, die moskee en de gebeden en de Koran die die reciteerde en noem maar op, dat het allemaal verloren is gegaan. En dan wordt naar jou gekeken en zou jij kunnen zeggen, en dan wordt er gevraagd, wat nu? Wanneer jij dan aangeeft, als ik dan toch geen hasanat van die persoon krijg, dan wens ik je ja Allah, want ik mij is onrecht aangedaan, dan wens ik dat van mijn zij-uit bij Hem of bij haar worden gedropt. En dat is dus dat is dus een rechtvaardige mogelijkheid. Maar de meest barmachtige en meest genadevolle heeft een derde optie voor jou. Een derde optie voor jou. Want hij zal dan op dat moment... ...jou vragen om jouw hoofd te heffen... ...en te kijken richting... ...tuinen van het paradijs. En jij zal op dat moment... ...je ogen zullen zich openen... ...je mond zal zich openen... ...en je bent al het onrecht vergeten wat jou aan is gedaan. En je zult kijken naar de schoonheid van het van paradijs... ...wat daar allemaal te vinden is... En datgene wat geen oog heeft aanschouwd, geen oor heeft aangehouden en iedere fantasie te boven gaat, verrast jou en je snakt ernaar en je zult dan ook vragen, ja Allah, maar van wie is dit? En dan zal aan jou geantwoord kunnen worden, het is voor degene, het is voor degene die daar de prijs voor hebben. Wanneer jij dan natuurlijk antwoordt, maar Allah, wie heeft de prijs voor dit allemaal? En Allah, jou kan zeggen, jij, jij, o oh broeder, jij, mijn dienaar zal die dan zeggen. Jij, mijn dinares, jij hebt de sleutel of jij hebt de prijs voor dit allemaal. En jij dan, vol verbazing, vol verbazing kijkt, hoe kan ik de, de prijs bezitten van dit allemaal? Dat kan niet, ik weet hoe ik heb geleefd. Zo vroom was ik niet. Ik heb vele fouten gemaakt. Ik liep erbij. Ik heb mijn, ik heb mijn leven verwaarloosd. En dan wordt aan jou het antwoord gegeven wat verlossend is. Want de prijs voor dat allemaal wat jij ziet... Die bezit jij wel namelijk, zegt Allah De prijs daarvoor is namelijk het zinnetje dat je hoeft uit te spreken waar we het vandaag over hebben. Als jij bereid bent om jouw broeder of jouw zuster, die op dat moment tegenover je staat, die jouw onrecht heeft aangedaan in de dunia, bereid bent om te vergeven, omwille van mij, zegt Allah, dan is dat allemaal voor jou. Een derde mogelijkheid. Jij had eerst gedacht, geef mij van zijn hessen uit. Tweede keer dacht jij, weet je wat, ik geef hem van mijn seie uit. Maar die derde mogelijkheid heb jij, kwam nooit bij jou te boven. Maar Allah, de meest barmachtige, die presenteert je dat. En jij denkt, als dat het, als dat het is dat ik dit allemaal daarvoor krijg... ...het paradijs, die tuinen, en al deze schoonheid... ...dat ik dat daarvoor krijg enkel door mijn broeder en zuster te vergeven... ...wallahi, het is hem vergeven, ja Allah, omwille van u. Het is hem vergeven Ik wens het naar het paradijs te betreden. Wanneer nou Allah tegen jou zou kunnen zeggen... Wanneer jij behoort tot diegene die oprecht vanuit, het, vanuit hun harten zijn broeders en zijn zusters vergeeft. Neem de hand van jouw broeder of neem de hand van jouw zuster en betreed samen datgene waar je naar kijkt, het paradijs. Allahu Akbar. Allahu Akbar, als dit, als dit jou niet kan prikkelen om enkel dat zinnetje uit te spreken vanuit jouw hart, wat kan dat ene hart nog prikkelen? Als dit jou niet kan prikkelen om anderen te vergeven... ...dan verricht de sejoed oprecht in jouw gebed... ...en vraag Allah een nieuw hart... Vraag Allah oprecht in jouw een nieuw hart... als dit jou niet heeft kunnen prikkelen... om nu, terwijl je hier zit of terwijl je dit hoort thuis... dat jij nu al zegt, die ene broeder, ja, die, het is hem vergeven. Die ene zuster, ja, het is hem vergeven. Ja, hij heeft dit gezegd over mij. Hij heeft dit, toen hij, dit aangedaan. Hij de, handelde zo. Hij gedroeg zich zo tegenover mij. Niemand zou het in zijn hoofd halen, maar het is hem vergeven. Ja, hij heeft mij veel gekost, veel ellende gekost misschien een moeilijke situatie gebracht... en zij heeft mij misschien een ramp bezorgd... maar het is haar vergeven. Wanneer je bereid bent om dit uit te spreken... omwille van Allah, kan het zijn dat jij behoort... tot diegene waar ik net al noemde... die zich haastte naar het paradijs... en naar de vergeving van Allah... en naar de liefde van Allah, geliefde broeders en zusters... want Allah, Eén ding staat vast... zoals de profeet sallallahu zegt... Men erhem, erhem, en men vergt, vergt. Het is Maar de Profeet (sallallahu wasallam) zegt: Ben jij begenadigd? Begenadig jij anderen? Dan zul jij begenadigd worden. Of dat nu in het dunia of in de is, jij begenadigd anderen, anderen zullen jou ook begenadigen. Jij begenadigd anderen, Allah zal je begenadigen. Jij vergeeft anderen. Allah zal je hier al vergeven en het Nama zal je ook vergeven worden. Wanneer jij oprecht iemand bent die niet te veel en te lang blijft steken in een of andere conflict of iets kleins, iets werelds, wat jou zelfs de soms familiebanden doet verbreken of de broederschapsbanden doet verbreken. Man yarham als jij vergeeft, als jij begenadigd, zul je begenadigd worden. En als jij vergeeft, zul jij vergeven worden. Wat een heerlijk gevoel. Wat een verlossende zin. Het is jou vergeven. Wat, is een, wat een verlossende zin. Het is jou vergeven. En last is van je schouder naar het uitspreken van deze zin. Het is je vergeven en het hart dat in brand stond is geblust. Het is jou vergeven en de negatieve invloeden die je hersenen deden bedwelmen zijn uitgewerkt. Zeg het oprecht tegen iedereen: het is je vergeven omwille van degene die de hemelen heeft geheven. Want ik wens jou en mij enkel een gods vruchtig en gelukkig leven. Maar wat, wat, geliefde broeders en zusters, als het zinnetje waar jij naar snakt niet alleen maar door een persoon wordt uitgesproken. Of jij naar een persoon uitspreekt. Maar wat als wij, die grote zondaren, dit zinnetje tegemoet kunnen komen van de Heer der werelden. En Hij, degene is, de meest barmachtige en meest genadevolle, de Koning der Koning en de Heer der werelden, tegen ons zegt, tegen jou zegt, geliefde broeder, tegen jou zegt, geliefde zuster, het is jou vergeven. Sta er even bij stil, kom weer terug. Denk even na aan jouw eigen situatie. Hoe zie jij eruit? Hoe gedraag jij je? Hoe kleed jij je? Wat weet jij? Hoe is je omgang met je ouders, met Allah, met de Koran? Hoe kleed jij je als zuster... Hoe loop je erbij? Is Allah a.s. op dit moment tevreden over jou? Kun jij oprecht zeggen dat Allah a.s. misschien op dit moment... Dit is datgene wat hij je voor heeft geschreven... Hoe je je zou kleden of hoe je je zou gedragen? Als jij weet dat dit niet het geval is... Ben jij dan niet... Ben jij dan niet in het snakken naar het zinnetje van Allah... Het is jou vergeven... Wat als hij het uitspreekt? Je aanbad je begeerte, maar je hebt spijt. En Hij, Hij de Verhevene, zegt dan, het is jou vergeven. Je rookte en je dronk, maar je hebt spijt en het is jou vergeven. Je bad niet, maar je keert terug en begint te bidden. En Hij zegt jou, het is jou vergeven. Je hebt je ouders jaren gepijnigd. Je hebt er spijt van, je keert terug en je draagt ze de rest van je leven op je hoofden. En Hij zal jou zeggen, het is jou vergeven. Je ging vreemd, pleegde zina en Hij je keerde terug naar het halale. En Allah zegt van boven zee. Zeven hemelen, het is je overgeven. Je handelde in de drugs en verdiende je geld op een harame manier. Maar je keerde terug naar het halal en verdiende je geld op een halale manier. En Allah azawajal zegt van boven zeven hemelen, het is je overgeven. Je kocht een huis met de riba en handelde daarmee. En je keert daarvan terug, Allah zegt Kijk naar zijn dienaar die daar van spijt van heeft en zegt, het is jou vergeven. Jij vergooide je tijd en je leerde hem niet kennen. Je keert terug naar de zittingen van kennis en hij zegt, het is jou vergeven. Je verdiepte je niet in je religie en bezocht de moskeeën niet. Maar jij keerde terug en bezocht de moskeeën dagelijks. En je versterkte je band met hem. En hij is het dan die jou aankijkt en zegt, het is jou vergeven. Je bedekte je niet en liep erbij en pronkte met jouw lichaam. En iedereen Komt ervan genieten zonder zelfs daarvoor te betalen. En jij hebt spijt en je begon je te bedekken van top tot teen. En hij kijkt daar naar zijn dienares die op, met spijt met een brandend hart vraagt om zijn vergeving. En hij zegt dan tegen haar, het is jou vergeven. Want Allah vertelt ons dit namelijk. En zegt ons, en zegt ons. En dit is voor jou, geliefde broeder, jouw geliefde zuster die denkt dat hij in aanmerking komt voor dat zinnetje, het is jou vergeven. Of sterker nog, die denkt en hoopt dat hij in aanmerking komt voor dit zinnetje. Allah azza wa jal vertelt ons... En ik, ik zegt Allah azza wa jal vergeef degene die terugkeren naar mij, die berouwvol terugkeren... Maar wat nog meer is dat voldoende? Ja Allah, wij zitten tijdens de lezing en we horen een mooie lezing en het raakt onze hart. En we zitten dan en we zeggen: Ja, ik ga mijn hijab dragen. Maar daarna verlaat ik de moskee en word ik meegesleurd door de begeerte. En volg ik weer allerlei shayateen, al-ins en al jinn. En blijft die hijab in de kas of in de winkel liggen. En heb ik u niet opgevolgd. En ben ik dus daadwerkelijk niet teruggekeerd naar u. Ja Allah, ik zit tijdens de lezing en ik word geraakt. En na de lezing zeg ik en spreek ik hem aan: Oh, masha'allah lezing. Oh, ik nam zelfs de dvd mee. Oh, wat is die toch prachtig. Maar daarna zien wij je pas terug bij de volgende lezing. In de tussentijd heb jij de moskee geen een keer bezocht. Ben jij dan oprecht teruggekeerd naar Allah azzawajal? Ben jij oprecht teruggekeerd naar de zittingen van kennis? Ben jij oprecht teruggekeerd met jouw hart naar de daden? Allah Azza wa vertelt jou, wanneer dat wel het geval is, wat daar nog aan dient te volgen. Want Hij zegt: Wa inni Wa Ik vergeef degene die berouwvol terugkeren. En dan: Wa amen. En in mij geloven daadwerkelijk. En dan daarna gaan handelen en dat we dat dan ook zien. En dan, zoals de Movessirin aangegeven, Thum. Daadwerkelijk dat standvastig op blijven en die -huda, die leiding dus daadwerkelijk blijven volgen. Behoor jij tot deze personen die in hem geloven... naar hem terugkeren en dan daarna gaan handelen... ...en inderdaad weigeren te buigen voor iets anders dan voor Allah. Azzawajal. Vanaf nu al in hun hoofd hebben dat ze na deze lezing... ...inderdaad iedereen vergeven die hun onrecht heeft aangedaan. Zich anders gaan kleden als ze zich nog niet zo bedekten. Misschien terug zouden keren naar de Koran en zouden gaan leren... ...en de moskeeën beginnen te vullen en hun hart gaat kloppen voor la ilaha illallah muhammad rasulullah, Dan is degene die van boven zeven hemelen de koning der koningen bereid om tegen jou te zeggen, het is jou vergeven. Want Allah azzawajal vertelt ons, en dit wil ik dan ook met jou delen, over een, een groep. وَمَيَّا مَنُسُوءًا Degene die een zonde begaan, اَوْيَضْلِمْ نَفْسًا of die andere groep die zelfs ongelovig is en shirk zelfs pleegt. En iets anders, niet moslim is. Wat is er met hem? Wat is er met deze twee groepen? Behoor jij tot die groepen? Eén tot die groep die zondes begaat? Ik ken er geen één. En zeker deze grootste zonde daarvoor, jullie die kan antwoorden... Nee, ik behoor niet tot die eerste groep. Een andere groep die totaal in iets anders gelooft of zelfs niet gelooft, of hem deelgenoten toekent, of buigt voor een rat, of voor een dikke buik, of voor een een of andere koe, of voor zijn begeerte, of voor zijn vriendin, of voor een een of andere sport, die zich nog meer onrecht aandoet. Wat is er dan met deze groep? Maar dan, Allah azzawajal, om dat ene zinnetje vraagt. Ja Allah, vergeef mij. Wat zal die dan vinden? Wat zal deze persoon, wat zul jij vinden wanneer je dit oprecht doet met jouw hart? Wanneer je daarin oprecht doet en dit gepaard, het brandend hart gepaard met tranen van spijt. En een gebogen hoofd met gebogen schouders. Die op zoek is naar de vergeving van Allah. Wat zal die dan treffen? Yajidillahi <telling> rafura rahimah. Hij zal enkel Allah azawajil tegenover hem vinden die de meest vergevensgezinde en meest barmachtige is. Die tegen jou dan zal zeggen, het is jou vergeven. Geliefde broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters. De ayat zijn er vele. De ayat zijn er velen. De vergeving is wat we vragen en wat we wensen. Maar allereerst zijn we het bereid om het zelf uit te spreken... en oprecht van onze harten elkaar te beginnen te vergeven. Wanneer daar, wanneer daar iemand toe in staat is... dan zul je zien dat er succes wordt geboekt. Wanneer daar... Mensen bereid zijn om inderdaad dat zinnetje uit te spreken oprecht. Zie je in één keer dat twee moskeeën weer één moskee kunnen worden. Vier stichtingen weer in één keer één stichting kan worden. Zeven ver ver verschillende families weer één familie kan worden. Misschien verschillende scheidingen weer terug kunnen keren. Broeders weer gebroedelijke bij elkaar de rijen kunnen sluiten. Geleerden weer allemaal op één rij te vinden. De strijders op de strijdveld omwille van Allah weer de rijen zullen gaan sluiten. En inderdaad dan is het nog maar een kwestie van tijd... dat de vlag van la ilaylallah hoog zal wapperen... van Kandahar tot panjah. Maar wanneer je niet eens blij bent... of wanneer je niet eens bereid bent... om dit zinnetje oprecht uit te spreken... omdat je constant als je wordt gevraagd... of als je aan het denken wordt gezet... steeds maar komt met ja maar... ja maar je weet iets niet... Ja maar, als je hebt gehoord wat hij of zij deed. Ja maar, dit wat zij heeft gedaan. Dit, dit is onmogelijk om dat te vergeven. Als jij constant nog komt met ja maar. Ja maar. Dan moet je je zorgen gaan maken. Dat jij dadelijk niet. Dat jij dadelijk tegenover een heer komt te staan. Die jou geen ja maar meer laat zeggen. Maar jou een leven heeft gegeven... waarin je die Jamaar had weg kunnen werken... en daar op zijn vergeving had kunnen rekenen. Hij is het die elke derde deel van de nacht namelijk daalt. Een daling die past bij, die past bij zijn majesteitelijkheid en dan jou en mij aanroept en zegt... is er iemand die om mijn vergeving vraagt... zodat ik hem kan vergeven? Is er iemand die mij om zijn begenadiging vraagt... die ik kan begenadigen... Is er iemand die iets nodig heeft, zodat ik hem kan geven? Maar de vraag is dan, wie van ons staat er dan in die rijen? Wie van ons staat er dan in die rijen? En zegt, ja Allah, hier ben ik. U vraagt nu, in het derde gedeelte van de nacht. Is er iemand die mij om vergeving vraagt, zodat ik hem kan vergeven? Ja, hier sta ik dan, ja Allah, in de rijen. ...en de zusters op hun kamer. U vraagt, is er iemand die de genade nodig heeft? Ja Allah, hier sta ik dan. Begenadig me, ja Allah. Ja Allah, u bent neergedaald in het derde gedeelte van de nacht om te vragen... ...of ik iets nodig heb? Ja, ik heb uw vergeving nodig, ja Allah. Vergeef mij dan. De vraag is alleen of wij op dat tijdstip staan te snakken naar dat zinnetje van Allah, of liggen te dromen en onze oren als noir laten gebruiken voor de shaitaan. Vraag Allah, om mij te vergeven al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de shaitaan. اللهم اسقني من شر الدنيا وارزقني من فضلكم وارحمني وارحم شعبي وارحم شعبي وارحم شعبي وارحم شعبي